Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Ties voor kersteren met het NOS-journaal. De Surinaamse oud-president Desi Boutersen heeft zijn aanhangers toegesproken. Daarin riep hij op tot kalmte, Maar hij waarschuwt de rechters tegelijkertijd ook voor onrust als hij wordt veroordeeld. Woensdag is de uitspraak in het Hoge Beroep over de decembermoorden, waar Boutersen en vier anderen verantwoordelijk voor worden gehouden. Boutersen noemt het ook een politiek proces. De Surinaamse Veiligheidsdienst houdt rekening met eventuele onrust als hij wordt veroordeeld. Wouters is onder een deel van de bevolking nog altijd erg populair. Aan de grens tussen Oekraïne en Polen is een Oekraïense vrachtwagenchauffeur overleden, meldde Oekraïense media. Hoe de man is overleden is niet bekendgemaakt. Bij de grens is het al tijden onrustig omdat Poolse transportbedrijven de grensovergang blokkeren. Ze zijn boos op de EU omdat Oekraïnse chauffeurs geen vergunning meer nodig hebben... Daardoor lopen de Poolse chauffeurs inkomsten mis. Duitsland en Groot-Brittannië hebben in de Sunday Times opgeroepen... tot een duurzaam staakt het vuren tussen Israël en Gaza. Beide landen zeggen in een gezamenlijk artikel... dat de weg vrijgemaakt moet worden voor vredesbesprekingen. Afgelopen week stemden Groot-Brittannië en Duitsland niet mee... over een VN-resolutie die oproept tot een direct staakt het vuren. Bij vuurwerkcontrole aan de Belgische grens heeft de politie 118 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Agenten uit Nederland en België werkten samen en controleerden de auto's die bij roosteren de grens overgingen. Er werden twaalf processen verbouwen uitgeschreven. Sinds drie jaar geldt er een landelijk verbod op zwaarder vuurwerk en vuurpijlen, maar in België is het nog wel te koop. De 118 kilo die in beslag werd genomen is minder dan de politie had verwacht. Het weer, op sommige plekken motregen en bewolkt. In de loop van de dag is er op steeds meer plekken zon... en wordt het rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er staan nog twee files in de regio. Op de A10, de ring van Amsterdam tussen Volendam en Amsterdam... tuindorp Oossaan. nog 10 minuten onthoud richting de Koentunnel...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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... door we ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoorde natuurlijk onze herkennismelodie... ...en die was van Louis Daas, met weet je nog wel oudje op naar 1928. Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. De muziek is beschikbaar gesteld door Kordraaier. Bedankt danken er hartelijk voor. En u zult misschien denken van, wat klinkt die raar? Ja, ik eh, heb het ook te pakken. Geen corona. Ik heb een test gedaan, maar eh, snip en snip verkouwen. Hoofdpijn. Eh, vermoeide benen. Echt alles verzinnend. En ik heb er last van... Eh, dus eh, vrij weekend. En dan heb je echt overal eh, last van kwaaltjes. Dus ja, het, het zit hem in het weer. Hè? De R zit in de maand. Dus... Eh, Bijna kerst, TfM antwoord komen nu weer een hoop mooie, oud-Hollandstalige muziek. Ook de volgende formatie, de Black and White, gitaristen Jan Klumperman. Dat is Black en Eugenie Gijzer, dat is White en Delphormen in 1949, het duo Black and White. Hun humoristische liedjes zijn te horen tijdens revuevoorstellingen, onder meer samen met cabaretgroep uh, Dolhuis. En na succesvol optreden tijdens het talentenjaar van Gerne Roos, maakt het duo op 19 mei... Uh, uh, Furore, want uh, radiodebute op het KRO-programma De Zonnebloem van Alex van Weijburg. Hun eerste hit voor platenmaatschappij Philips kreeg in 1954 met het lied Zeep en Soda. Een Nederlandse bewerking van de uh, Sipping Soda. Daarop volgende hit een bewerking van de Amerikaanse hit SH Boom, is een samenwerking met de Amsterdamse tweeling, de Melody Sisters. Waarbij ze tussen 1954 en 1960 meerdere platen uitbrachten. En u hoort ze nu black and white samen met Sweet 16 met II. Olga! Ai ai, Olga, als jij niet van me houdt, dan spring ik in de bolga. Een kind die is zo koud, Als jou wil ik van wat gaat En dansen als de ballen lijken spelen. Ai je bent zo lief en als En die grote bolga is veel te diep en nat. Er leefde in zijn oude rust de man van met de kalk, en zus en was verliefd op Olga. Hij zegt wil met je trove zus, geef je mee, niet gewoon een kus, dan spring ik in de wolfgang. Ai ai, wassen, als jij niet van mijn hart, dan spring ik in de wolfgang, en kind die is zo kort. En jou wil ik mijn boek delen, en dansen als de balalaika spelen. Ai ai, olka, je bent zo lief en die grote volga is veel te diep en na. En moest nog voor zijn ja, goed fatsoen wel ja, in de wolk springen. Ja. En dan mijn naam op het stand En kent zo raar dat nooit van binnen na. Wat moet ik doen? Ik ben niet zo sukkel als het lijkt. Hoewel ik niet ontken dat ik verlegen ben. Ik loop met een meisje nooit alleen. Want als ze kussen wil, roep ik me heen. Maar ze vraagt Even maar. ze brengt mijn hoofd op hol oh wat moet ik doen? Wat moet ik met haar beginnen, ik heb zo'n raar gevolg in de maan, wat moet ik doen? Ik zat met een meisje in het was eerst wel leuk, maar toen ging zij aanhalen. Lieve kind, lieve ik je dan aan huis, want als je kussen wilt, ga ik naar huis. Ik vraag me om een zoek, maar dat durf ik dit niet te doen. Maar ze fluistert iets in mijn oor en staat te even, Zal ik haar doorzitten, dus maar even maat? Ze brengt mijn hoofd op vol: oh, wat moet ik doen? Wat moet ik met haar beginnen Dat durf ik niet te doen. Maan ze luistert, iets in mijn oor. staat te beven, zal ik harder zin maar geven? Maan ze brengt me hond op hond. Oh, wat moet ik doen? Wat moet ik met haar beginnen? Ik heb zo'n ruige voet van binnen, maan. Wat moet ik doen? Ik heb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 Nou m'n hyacinth, de voorschijn komt en de wereld om me heen verstond snuif ik lekker de lucht op van de koeien. En lig ik te biegen en te dromen in mijn me hang met in dan waar ik me net in de hangende tuinen van dat oude Babylon. Daar op mijn volk stank, bij mijn zonnepint, boven de savoyekool, waar de luis zit. Maar dat mag niet hinderen, het binnen het kinderen. Die daar wat spelen en wat stoer Daar mag geen mens zich mee bemoeien Het doet me niks, dat er wel luist in zit In me volwijkstuin en in mijn zonnepint. Kijk eens naar mijn edel Dalia, Naar de knoppen in mijn Foxia, Zie me ze ringen, nou ik heb ze wit en paars maar vergeet me, vergeet me nietjes niet. Kijk meteen is eens even tussen het riet. Want in mijn slootje, daar woont het echt stekel. pas Dit pas alles gaat me nooit vervelen. Wat ben ik te de...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 We zijn toch allemaal eens jong geweest. Ja, dat was een opname uit 1957. Het was Doris, oftewel Tom Manders, met M'n me Volkstuin. En daarvoor hoorde u de spelbrekers met Ma, ze vragen me om een zoet. En dat was een opname uit 1958. CFM Zandvoort, lokaal wat badplaats Zandvoort. De volgende artiest is uh, geboren als uh, Jeremiahs. Roept nam Jerry B. Geboren in Leiden op 1 oktober 1923. En aldaar overleden op 23 april 1984. Was een Nederlandse zanger van het levenslied. Hij was de broer van de zangeres zonder naam. Hij is vooral bekend geworden van het duo Jerry en Mary B. En zong met haar onder meer nummers als De Bedelaar van Parijs. Jerry B nam ook een LP waar hij nummers vertolkte van de Willy Derby. Solo of samen met zijn zuster maakte hij meer dan 20 LP's. En solo zong hij ongeveer 80 platen. Singles, ons dat nu al als Jerry en Mary alle vele verzamel LP's en CD's op het label Telstar. En u hoort nu Jerry B met een opname uit 1958. Jerry B met Havenlicht. Hierbij het havenlicht heb jij voor die eerst op meest wachten? Toen ik na nou lange tijd weer eens het huis toe kwam, datzelfde Ik stok het bij dat ik zo even naam, Ik ging van jou weer voor een hele tijd vandaan. Want als de zeem roept, moet jij me laten gaan. Hier je het Hetzelfde havenlicht zal je ook straks weer staan. Hier bij het havenlicht, heb jij voor het eerst op meestal wacht. Toen ik nog lange tijd weer eens naar huis kwam. Zelfde haven ligt, waarbij we toen zo vrolijk wachten. Ligt ook het afscheid dat ik zo even dan. Ik ging van jou weer voor een hele tijd vandaan. van als de zee me roept, moet jij me laten gaan. Here they are.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 Ik vond ze je maar alleen de rug is een beetje raar. Mokum is doorstepper me. Stomter, smeedex op de mond. Dat is Mokum drukstappend. I'm going to take brood week. Welcome, is the for me. Clippet, like the plan for me. Toon I'm going to go was over revolutie kwam was the de of van de tram Maar is de stad voor mij Kepel, over naar haar dut De woning, op My Mr. Black and Mr. Brown me miss me so in London Town. Welcome, please do start for me. Over 25 jaar komen wij met onze kinderen voor een feest bij elkaar als het zilveren paar. Over 25 jaar Zo vaak al in gedachten. Ons huisje, zo knus en zo klein. Ik kom daar ginds in de vreemde niet te weten. Dat jij voor de toekomst bevreest. Het mooie zooghans al vergeten. Dat tussen ons is geweest. Sprookjes uit, een mooie droom. Is all In mei heb ik een meisje gekust, ging aan het brokje van liefde geloven. Die tijd van geluk en van de eerste kus kon steeds in word con jij maar Ik ben somtijds kalm en rustig aan mijn pijn zo oog voorbij. Ik denk nog dikwijls aan die dagen vol geluk en stille vrede. Hoe verheugd ik steeds ontmakte in ons hutje. Morgenbrood, je host en springt zo'n beeldje rond en lach je zie, dat is gezond. We hier een feest op morgenbrood en zingen een valterha, een valterha tot morgenbrood. Ja, dat was muziek van Bob Scholten met de Potpourri, met onder andere 25 over 25 jaar, een sprookje is uit. samba hier, samba daar en Bob Scholten geboren als Scholten, roept aan Bob, geboren in Amsterdam, op 21 februari 1902 en al overleden op 3 november 1983, was een Joods Nederlandse zanger. En u hoort hem nu weer, Bob Scholten. Hier met een potpourri mijn schoon, uh, schoonste Roos, voor een kusje van jou. U hoort ze allemaal hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. De Bob Scholten, nu op de radio. Niets is hier voor mij opa schoonheid zoveel waard als een boeketje rozen. Rozen wonderlijk van geur, volmaakt van lijn en kleur. Met smaak en zorg gekozen. Elke roos is als een licht waarin jouw lief gezicht mij steeds weet te bekomen. En ik minder je hier, maar ik vergat elke roos heeft haar adornen. Nu is alles weer voorbij, maar toch blijf jij voor mij, mijn schoonste roos. Voor een kusje van jou, geef ik mijn hart aan jou. En bij dag en bij nacht Houdt liefde dan de wacht Want een kusje van jou Zegt mij, ik hou van jou Onze hemel is blauw Ewig blijf ik je trouw Voor een kusje van jou Sessie won, sessie Session Sessie bon, Als je drijft op de wind Sessie en een vrouwenhart vindt, dat bon, bon. slecht voor jou wil zijn. Sessie bon. Sessie bon, Sessie bon. in twee ogen te zien, Sessie bon, Sessie bon. die je zeggen misschien, Sessie bon, Sessie bon. boven een goed glas wijn. En je voelt het je bent te beneden, omdat amor je gaarne mag leiden. Sessiebo, sessie bon, sessie bon. Als je fluistert heel zacht sessie bon, sessie bon. En ondeugend wat lacht sessie bon, sessie bon. En dan een kus verwacht Sessibon Samen wandelen te gaan En een bank te zien staan Dan is het bon. De zon gaat weer schijnen, de wolken verdwijnen De sterren schitteren zacht en het maandje schijnt vannacht Al valt het soms tegen en komt er wat regen Vergeet niet hoeveel goed, soms regen buiten je Heel mooier dan het mooiste schilderij, ben jij, mijn lieveling, ben jij. De glans van je haar en de bloz op je gezicht, het stralen van je ogen, mooier dan het zonnelicht. ik heb de mooie. Die zou ook gezien dat was voor een droom. Maar mooier dan dit mooiste schilderij, ben jij, mijn lieveling, ben jij. Korenbloemenblauw, zijn je ogen die mij aan jou been. waar wij ons bevinden, daarom mijn liefste, zweer ik je trouw. Het komt door die kijkers van jou, korenbloemenblauw. Tot wederziens, tot wederziens, kom spoedig terug.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 Dan drukt de ober heel discreet een oogje toe. Geschreven, wat je mond niet zeggen wou Waarom lang nog overwegen Als je hart spreekt, mijn vrouw In je ogen staat geschreven Wat je mond niet zeggen wou Waarom langer nog geswiegen sluiten welterusten Goedenavond ja u hoort het al hè? allemaal liedjes van Bob Scholten, nu horen u hem met de potpoel hier brengen eens een zonnetje onder de mensen en nog meer leuke nummers van hem Zometeen nog eentje samen met Johnny Hoes. Nummers van Johnny Hoes, uh, Potpourri, Een dag onder de rode lantaarn. En ook onderweg zometeen de familie van Danny de Munk. Met, uh, Duo de Munk is dat met het vrolijke Jordaan-gezin. En als u een stukje van het programma gemist heeft... iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Tussen 1 en 2 en natuurlijk iedere, zaterdag, iedere zondag moet ik zeggen. Iedere zondag tussen 9 en 10 een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort een reisje terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60... en de jaren 70. En dat doen we dan ook... met alleen maar mooie, oud muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld... door kort draaien. Daar bedanken ik hartelijk voor. En ik klink vandaag een beetje beroerd... maar uh, mag de prettig wel niet drukken. Een hoop gezellige muziek op de radio. Wat dacht u van Bob Schoten? Alweer? Ja, alweer. En dag, bootje. Dag, schattenbouwtje, dag. vrouwtje. Dag,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 Mensen, jou het allermooiste, wat mijn mond niet zeggen kan, zeggen tulpen uit Amsterdam. Onder de rode lantaarn aan de haven, zong zachte wind voor onze een afscheidslied. Dat ogenblik, blik, schat, vergeet je niet mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik denk aan jou, liefste meisje bij dag en bij nacht van het liefdesgeluk dat ons samen eens wacht. Onder de rode lantaarn aan de haven wacht jij op mij als ik eens wederkeer. Bij de wijde wereld in, lopen op lijn twee. En ben je fit en heb je zin, wandel met ons mee. Kom maar eens lekker uit en win, er gezondheid bij. We gaan de wijde wereld in, als vogeltjes zo vrij. Du gaan de jaren in het leven ons voorbij. Ik weet nog dat wij kinderen waren. Hoe je Die bleef niet stilstaan, ook de jeugd is heen gegaan, lieveling wij zijn nu bij. Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat mooie bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke band. Hoor, daar speelt hij net een breek. Zij voelt in haar hart en steek. Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het snoesje van de drummer van de band. Witka, vooruit, geef gas. De komt niet meer te pas. Geen afstand is vandaag een hindernis als maar benzine in het denkje is. Hey, de witka, vooruit, geef gas. Dat oude komt niet meer te pas. We zijn het gezin Zoals vandaag Bob Scholten draait. Allemaal potpoeries dat je een beetje in de war raakt. Welke hebben we nou net gedraaid en welke gaan we nu draaien? U hoorde Bob Scholten en Johnny Hoes met een dagschattenbouwtje onder de rode lantaarn. En daarachteraan hoorde u duo de Munk met als laatste zojuist met het vrolijke Jordaan-gezin. En de volgende artiest is Johnny Jordaan. Pseudoniem van Johannes Hendrikus van Muusje. Natuurlijk geboren in Amsterdam op 7 februari 1924 en al overleden op 8 januari 1989... was een Nederlandse zanger en vertolker natuurlijk van het Levenslied. En hij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam... en in het bijzonder over de Amsterdamse Jordaan. U hoort hem nu, Johnny, met de oude Sopraan uit de Jordaan. Je had haar twintig jaar geleden moeten horen... toen noemde men haar nog de grote nachtegaal. Als bordersdochter dochter in een stijf is geboren... werd ze beroemd, haar stem was kolossaal.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 Nu woont ze eenzaam in een afgekeurde woning. Aan het voetje van de oude wester leeft ze voort. Ze trekt van de reis, dat is de enige beloning. Er is geen mens meer die ze met haar stem bekoort. In haar kast ligt vergaan een touwtje rozen Van toen ze in de hoogste kringen mocht verpozen. Die is gedaan, met jouw superan. 公布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 Het is gedaan, met jouw, z'n verraag. Want de steem is compleet, daar die man. de man. Doog ze, ons. Denk je niet zo aan, Johnny, denk je niet zo aan. Ik vind ze mooi. Het is toch maar een grammafoonplaatje. Er wilde het publiek, voor ik Zit dag, ruf die oude op de woning in die door de De tijd van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 Nou reken maar, ik kan boenen, ach minst om te zoenen, ik ben dadelijk aan, Ja geloof me, vrij met mijn me stoffer, ik ben vlug op de bij.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 maar zit je misschien voor een keer in de rat Neem dan een pils of een kats. Dat moeten ze maar niet flikken Het feest. Hij is er met tante Alida Ongeveer tien jaar geweest Hij jaagde op leven Hij doodde een stier Hij heeft een bondet En nu blijft hij hier Hou is terug het Zet Afrika Doe het de maar eens na Hij doodde een stier. Hij heeft een mond en nu blijft hij hier. Al mist terug het Zuid-Afrika. Doe het de Dat was een potpourri van uh, Johnny Jordaan. En daarvoor horen u hem me met uh, de oude Sopraan uit de Jordaan. En tot zover ook uh, deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u natuurlijk zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. En uiteraard als u het programma gemist heeft... op zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Ik wens u nog een hele fijne zondag. Ik bedank nog even score draaien voor het beschikbaar stellen... van al deze mooie, oud Hollandse muziek. En ik laat u achter met Rijk de Gooier. Een Nederlands acteur die namen maakt... als komiek, zanger, schrijver en kolonist. U hoort hem nu... Rijk te gooien samen met Sonny Kraikamp erop, daar met echt die 57. Ik ben zo blij. Fijne zondag nog en misschien tot ziens. Ik ben zo blij, zo blij. Dat me is van voren zit er niet op zee. Ik ben zo blij, zo blij. Dat er van voren zit er niet op zee. Een zanger van de opera die zong een mooie aria. Kui-la-la-la-la-la. Aan het einde van het lied wist hij helaas de woorden niet. Toen fluisterde men hem iets in zijn oor, en hij zong rustig op. Ik ben zo blij, zo blij, dat Beruus van voren zit er niet opzij. Ik ben zo blij, zo blij, dat Beruus van voren zit er niet opzij. En wachten op de ooievaard, de wiegst op al een poosje klaar. Tralalalala, tralalalala, het was een schatje van een kind en werd door iedereen bemind. Tralalalala, tralalalala, en toen het in het badje werd gezet, zei hij: Van kraaide het van pret. Ik ben zo blij. Wat kleeft dat kind? Geen wonder, zo ze weet je wat een stijfelt is. ZFN wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorzien.